Lotte win met het NOS Journaal. Het Nederlands Vrouwen-EK tegen Noorwegen gewonnen met 1-0. Voetballer Janice van der Zande scoorde in Utrecht het winnende doelpunt. Donderdag speelt Oranje in de groepsfase tegen Denemarken. Volgende week maandag tegen België. Het Vrouwen-EK-voetbal duurt tot en met 6 augustus. Bondskanselier Merkel heeft in een tv-programma benadrukt dat ze niet wil onderhandelen met Turkije over het recht van politici om Duitse militairen op de Turkse navo Konya te bezoeken. De Turkse autoriteiten gaven geen toestemming voor een bezoek. De militairen zijn in Turkije om mee te doen aan de missie van de internationale coalitie in Syrië. Merkel weigert te onderhandelen over de kwestie en wil het nu via de NAVO regelen. Palestijnen weigeren de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg weer in gebruik te nemen nadat de Israëlische autoriteiten detectiepoortjes en bewakingscamera's hebben geïnstalleerd bij de ingang.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 Zeker 27 mensen zijn in de Democratische Republiek Congo om het leven gekomen toen hun boot zonk, dat meldt het Franse persbureau AFP. 54 mensen worden nog vermist. Onder de opvarenden zouden vooral studenten geweest zijn die onderweg waren naar hun vakantiebestemming. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar een deel van de bemanning van de boot zou dronken geweest zijn en ook was het vaartuig overvol. Het weer dan nog? Vanavond en vannacht trekken buien van noord naar zuid over het land. Morgen in het zuiden eerst nog een bui, later overal droog met zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. Dinsdag blijft het droog en is het op veel plaatsen zomerswarm met maxima rond de 25 graden. Dit was het. CFM: Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Welkom terug bij uh, CFM Klassiek op deze prachtige zondagavond. Dan nu een wat langer stuk en een heel mooi stuk, wat je eigenlijk nooit zo vaak uh, helemaal hoort op de radio, maar uh, bij ons hier dus wel. De Pirgint Suite, nummer 1, opus 46 van uh, Edward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 Het stuk werd geschreven door Edward Elger en het wordt uitgevoerd in dit geval door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van David Perry. Pomp and Circumstance.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 Yeah. <laughs> En dat is ook weer een hele speciale, ook zo'n stuk wat je eigenlijk niet zo vaak helemaal hoort en we gaan hem vanavond doen. Het stuk heeft velen geïnspireerd tot het maken van uitvoeringen ervan. Thijs van Leer, Tomita, de Japanse synthesizergigant, zelfs Gerard Joling. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. We gaan het hebben over de mooie originele bolero van Maurice Ravel. Het Slowaaks Radio Sinfonie Orkest onder leiding van Samahoubat. Dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering van CFM Klassiek. We'll